Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is weer iemand opgepakt in de Peter R. de Vries zaak. Het gaat om een man die in Tilburg is gearresteerd. Hij zou hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag op de misdaadverslaggever. De Vries werd in 2021 vermoord. Er zitten al een aantal verdachten vast. Er loopt nu een zaak tegen onder meer de schutter, degene die de moord plande en tegen degene die het wapen regelde. De politie heeft de auto gevonden waarin de man is gevlucht die dit weekend in Zwijndrecht twee mensen neerschoot. Daarbij kwam één vrouw om het leven. Haar dochter raakte zwaar gewond. De auto werd gevonden in hetzelfde dorp en wordt nu onderzocht. Volgens de politie rijdt de vermoedelijke dader nu rond in een grijze Skoda Octavia. In Zwijndrecht is iedereen flink geschrokken. De burgemeester was vandaag druk met nazorg. Mijn rol is een arm om de schouders te slaan van mensen die ja, het er echt heel erg lastig mee hebben. Dus ik heb bijvoorbeeld gebeld met enkele winkeliers. Uh, hoe gaat het met jullie nu op de maandagochtend na dit weekend? En met jullie medewerkers? Nou, dat is wat ik in mijn rol als burgemeester doe. Vijf Duitsers zijn aangeklaagd voor hoogverraad. Ze hadden plannen om de Duitse regering omver te werpen... Zo wilden ze een minister ontvoeren en een grote stroomstoring veroorzaken... om zo mensen in opstand te laten komen. De groep was lid van een terroristische organisatie, zegt correspondent Charlotte Weijers. Er is op een gegeven moment een undercoveragent um, deel geworden van die groep. En die heeft ook details naar buiten kunnen brengen voor de politie. En uiteindelijk zijn ze dus opgepakt. Een aantal in april en de laatste in oktober. En uh, ja, nu zitten ze vast. En Juice vlogger Yvonne Koldewijer mag Rachel Hazes geen gekremeerde kroket meer noemen. Dat heeft de rechter vandaag besloten uitspraken van Coldweier zouden onnodig en te beledigend zijn. Ook moet ze een video op haar Instagram meteen verwijderen. Er is niet genoeg bewijs over de juice rondom de familie Hazes in die video. Rachel Hazes laat op haar eigen Insta weten dat ze als BNR niet alles hoeft te pikken... en is blij met de uitspraak. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgen een beetje hetzelfde recept als vandaag. Bewolkt met zo nu en dan een zonnetje en tussen de 1 en 3 graden. ZFM, verkeersupdate... verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel korte files in onze regio. Er zijn er een paar die eruit springen. Dat is de N201 Hoofddorp Hilversum. 10 minuten vertraging bij Meidrecht. En de N247 Amsterdam Hoorn bij Broek in Waterland. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Let nu Alternative FM. Ja, de mensen denken herhaling. Nou, dat niet, maar als je het nu luistert, dan denk je dat het de herhaling is.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 the answer only the rider knows can't yeah, weep about roadless travel the road Ik eigenlijk niks in de hand hoor, eerlijk gezegd, met uh, de normale uh, van zaken. Als je maandag denkt, hey, ik heb met een herhaling te maken, niet dus. Het is gewoon uh, ook het uh, eerste nummer wat ik uh, afgelopen donderdag heb uh, gespeeld... Uh, tijdens de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, "Routeless Travel van Max Poolman. Dit heeft een verklaring, want uh, wij gaan donderdag, uh, Marcus en ik, uh, naar uh, de Rob hakda wordt. Dat is vier weken... En dat betekent dus dat er geen alternatieve Vm is. In zoverre er is wel een alternatieve Vm, maar dan is het weer de herhaling van vandaag. Dus vandaag worden eh, tijdelijk de reguliere uitzendingen gedaan tussen 6 en 9. Dus eh, we verhuizen even naar de maandag. Om eh, in ieder geval toch wel even wat nieuwe releases en dat soort zaken ertussen door te proppen. Maar volgende week, als het goed is... gaan we ook uh, wat uh, met die Robakda woord uh, doen. Want uh, dan willen we natuurlijk ook het een en ander laten horen... wat uh, komende donderdag, uh, want dat is de eerste voorronde... dat we daar een, uh, ja, een soort compilatie van maken. Maar tussendoor hebben we ook nog ruimte voor muziek. Dus uh, we hebben tenslotte drie uur en er zijn vier bands. Dus die kunnen we makkelijk uh, kwijt. Uh, dat is uh, de ene kant uh, van het verhaal. En die... Uitzendingen, die komen dan dus donderdag in de herhaling voorbij. Dus dat is even kort duidelijk. Um, dan zijn wij gewoon op uh, donderdag 23 februari... gewoon weer met de reguliere uitzendingen weer terug. En dat is ook gelijk meteen een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Want dat is Jacob D. Edward die dan langskomt. En dat komt mooi uit, want hij heeft ongeveer een week later... als alles goed gaat, een EP-release show in de Piers in Volendam. Um, voor die mensen die ook heel graag uh, naar Roy de Smet willen luisteren. Want dat uh, is ook uh, straks tussen 7 en 8. Dat wordt keuzestress, uh, mensen. Want uh, ja, uh, er zijn twee uh, zaken. Wij zitten uh, nu. Uh, maar straks uh, hebben we ook uh, collega Roy de Smet. Die tussen 7 en 8 ergens nog bij de lokale omroep van Vallendam en nee, dan beneden eruit doordoet. Nu kun je dus twee dingen doen. Als je een beetje handig bent met de VLC Media Player... dan neem je ons op. Of je luistert het donderdag nog een keer in de herhaling terug. Want dat is dan mogelijkheid twee. Um, ook leuk, uh, dat is uh, de tweede voordeel. Ik uh, zie collega Marcel van Kuik straks. Want uh, we hebben natuurlijk uh, tussen 9 en 11 play loud. En ik blijf denk ik ook nog wel een beetje hard. Dus dat uh, sowieso. En er zit in dit programma... Zo waar ook nog een live telefoongesprek in en dat is om half negen met Robert Landman van Gato Gato. Die gaat een uh, album uh, uitbrengen, dat heeft hij volgens mij al gedaan, Jardin de Flores, dat uh, is het uh, verhaal. En hij uh, wil dat uh, ja, onder de aandacht brengen, want uh, 25 januari, dat is overmorgen, dus op woensdag, heeft hij daar een optreden mee. Dus uh, dat uh, is dan straks. Om half acht, dat is dus in het tweede uur... dan hebben we het uh, telefoongesprek... wat ik uh, ook afgelopen donderdag heb uh, gevoerd... met Berenice van Leer. Die komt uh, ook nog uh, voorbij. Maar dat heb ik uh, er even expres om half acht uh, zo ingelaten. Dus die komt zo dadelijk ook nog uh, voorbij... maar dan in de herhaling. Dus dat uh, is dan een opgenomen gesprek... wat uh, eerder in de 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf is uh, ja, uitgezonden... Nu, Flora, want uh, die hebben we al eens eerder gehad hier in Alternative Vamp. En zij was ook nog. Dankjewel. Ook nog uh, te horen geweest en te zien geweest bij. ESNS. A little closer. Don't be shy. You'll be my breakfast, lunch and dinner if you like. Baby, I'm the type of girl that likes to take you home. Tell me how you are. Troll To, but I don't know how. Been laying there for God knows how long. Just pretending I'm alright. That's a lie. Freaking out. I try, but there's no calming down. I'm turning every light off tonight. Keeping myself in the dark. But so far. To run, this feeling down ain't any fun. It's been way too long since I felt free. Stuck in captivity, there's no way, no way I howl, Give me what I want, give me what I need. Give me a direction, cause I'm losing sleep. But I am in denial, I don't wanna see. People are faking their lives I don't know what I'm trying to find I hate that I love how it feels When it's burning my eyes Jaco Volkon heet de man En hij komt uit, volgens mij uit de buurt van Rotterdam uh, Daar heeft hij het uh, materiaal uh, gemaakt Eerder had hij Jealous uitgebracht uh, uh, Dit was een van de laatste singles Burning My Eyes Of ik heb het misschien door elkaar gehaald Dat zou wel heel goed kunnen um, We gaan even wat uh, anders uh, doen Want zo uh, is er binnenkort een, uh, ja, min of meer een, een presentatie van de EP Velvet Beings. En als ik het daarover heb, dan heb ik het over Ellen May. Uh, De laatste single van de gelijknamige EP is dan ook compleet. Dus die gaat uh, ook binnenkort uh, verschijnen. Die zullen we waarschijnlijk uh, volgende week maandag uh, laten horen. Want je zit natuurlijk ook met release data. En die release data die zijn meestal op vrijdag. Als je dit denkt te uh, horen op uh, donderdag... ...dan kan kloppen, want dan hoor je de herhaling op donderdagavond. Uh, en we zijn er dan niet, want dan zitten we in het patronaat. Dus uh, mocht je dat dan op donderdagavond horen... ...dan weet je dus dat we hier gewoon met een, met een afspeelmogelijkheid uh, zitten. Goed, uh, die Velvet Beings, die wordt op uh, 3 februari dus uh, gepresenteerd... ...in een soort van closing show, zo zegt Elena May... En die zal, um, even, dat zal niet op 3 februari uh, gebeuren, want uh, dat is eigenlijk de datum dat uh, de Velvet Beings uh, wordt uitgebracht. Maar te zien zal dat uh, zijn in theater De Rode Bioscoop in Amsterdam op 12 maart. Daar uh, is het dan allemaal om te doen. En daar zal Elena May uh, het een en ander vertellen over hoe ze dat heeft gemaakt. Waar begon het allemaal mee? Nou, dat begon met, uh, met deze single Uncomfortably New. swallow me up, what is meant by not making it and why is something good when it's a certain brand and status is Be Uh, het is niet zomaar dat ik hem even laat horen, want uh, er zijn altijd mensen die uh, switchen uh, tussen uh, mijn programma en, uh, nou ja, dat het programma van ons. En bijvoorbeeld van onze vrienden in Volendam, want uh, vanavond is het weer zover. Tussen 7 en 10 zit uh, Roy de Smet met uh, zijn programma Roy eruit door. En ik heb, uh, zit ook in zo'n appgroep en gezegd van nou, dan heb ik nog wel even een opwarmen. En dat is uh, dat nummer Francis Olben bleek wat ik net gedraaid heb. More is not the answer. Bovendien komt hij straks nog een keer voorbij... in het uh, laatste gedeelte van deze Alternative TVVM op maandag. Tijdelijk, want uh, we zitten uh, komende donderdagen vast... aan de Rob Agda Marcus en ik. Dus dan uh, moet je dit even doen met de herhaling. Vanaf volgende week zit er uh, ook materiaal... van diezelfde Rob Agda woord in deze uitzending. En dat loopt nog een beetje door... Want er is ergens een week dat er geen herhalingen zijn van uh, alternatief in Dat zit helemaal een beetje aan het eind. En dat is in de week uh, dat uh, Jacob die Edward die trouwens ook straks in het uh, programma zit. En ook weliswaar een beetje in het laatste uur zit. Dus dat um, is een beetje uh, het uh, verhaal erachter. Want die Jacob D. Edward, die Edward komt uh, 23 februari voor 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf weer langs. En vanaf 23 februari dan gaan herhalingen weer gewoon op maandag weer plaatsvinden. Dus vanaf dat moment is het weer omschakelen met het hele verhaal. Um, maar zover is het nog niet. We gaan eerst uh, nog even terug naar de gymzaal, want uh, daar uh, heeft Kopje Onder nog iets uh, over uh, te zeggen. Terug naar de gymzaal, daar begon het allemaal. In de ringen, touwtjes springen, cooper test. groot succes, trap op de mat. Lekker hard, apenkooi, jij bent af en de juf is zo mooi. Onderbroek met glitters aan de gracht. Trouwen, stemmen, vechten voor mijn recht. Ik mag het allemaal, maar ik heb het overschat. Ik wil terug naar de gymzaal. Ik wil daar zitten op zo'n bankje in mijn roze legging en dat zij dan iets uitlegt. Met haar spieren en haar tanktop en ze heeft een fluitje aan een ketting. Ik wil dat fluitje zijn. Ik wil zo graag dat fluitje zijn. Kan ik niet gewoon terug naar de gymzaal? In de gymzaal, hier begint het allemaal Ik ben acht en zij is zeven en, en dertig Now Nou en, want ze lacht als ik met baas de allerbeste ben Kijk hoe goed ik gooi en de juf is zo Mooi Van deze band is dat ze dus afgelopen week bij Eurosonic Noorderslag slag zijn geweest. Net zoals bijvoorbeeld Flora, die in de showcase van Pinguin Radio toevallig ook zat verstopt. Deze band, die komt uit Groningen, maar die hadden dus hetzelfde verhaal. Die konden natuurlijk een beetje een thuiswedstrijd spelen. En uh, bovendien moet ik daar weer de credits een beetje weer geven van een, uh, van een andere radiocollega Die zal waarschijnlijk uh, vanavond net niet uh, zitten luisteren. Maar als hij dit hoort in de herhaling, dan uh, zal hij in ieder geval uh, dat compliment in zijn zak steken. En dat is uh, Willem de Waard bij uh, Radio Kapelle van Zwaardvis, uh, Want die heeft uh, deze band uh, ruimschoots aan het uh, woord uh, gelaten. Dus dat uh, is... Novko, want daar hebben we het over. Want deze band uh, is, het, uh, die is ook afgelopen week bij Ik Noorderslag uh, geweest. En te horen geweest uh, tijdens zo'n showcase. Uh, voor wie dat ook geldt. Um, en dan gaan we weer toch weer Nederlandstalige hip-hop uh, er eens even bij uh, pakken. Want uh, dat is altijd heel erg leuk. Um, want, uh, en ze komen toevallig ook uit dit dorp: Namelijk Siggy en Dins. Uh, ze hebben namelijk uh, ook een beetje de hulp uh, gehad in hun remix van Rondjes. Uh, van Dikke, die double en Kempy. En dan klinkt die toch totaal anders. Zoals ze hier. 6666666, dit is de echte, echte, echte, echte, echte remix. Hebben Dikke, d dubbel en Kempy. Wat zegt dat? Zoldaat. Uh, Werk activatie. Ik wil nog, je wou niks van me horen die tijd. Nu wil je vragen om mijn plek. Sta maar mooi in de rij. Geef mij mijn bagga. Ik hoef niet echt als de koning te zijn. Huh, we lachen wijd, maar in mijn hoofd het gezeik. Ey, je wilt me zien, ik ben gewoon in de wijk Je gaat je vrouw verlies als je relatie openlijk lijkt Ga met ze praten, vanavond is die scoring voorbij Maandagochtend kan je dit hier even stomen voor mij Ik ken de weg, al tot de grens, compenserende pens Ik wil niet kijken in de lens, ben niet verre van mens Opeens heb ik fans, alleen die pap was de fans. Waggy verlengd, heb mijn dingen nu in handen als hens Mijn kosten zijn nog niet gedekt voor deze maand, ey Ik kom van waggy zonder airco of carplay Midden in het veld, net als enkel Angolo K&T Spreken met verstand, maar hoe de dress, nog zal? Maat, ey, season, huh? Ik ben nog steeds op zoek. Hou die rondjes in de wijk en dan maak me moe. Zit je even in de ziekte, krijg je geen bezoek. Vrie me jongen die zit lak, daar in de goer. Jee, yeah, yeah. jee, ik ben nog steeds op zoek. Hou die rondjes in de wijk en dan maak me moe. Zit je even in de ziekte, krijg je geen bezoek. Vrie me jongen die zit lak, daar in de goer. Yeah, yeah. Ik eet een biefstuk, drink een Franse wijn uit Bordeaux Ben met Christian, betekent dat ik Lubo of Dior koop Voel me bol toe, ik op al die voorloop Shit, we zoeken pap, net als die tv-programma's voorloos geen volgerpa, ik ben een gangster. Sinds ze me nog noemden bij mijn jongensnaam, kijk naar niemand op. Nee, ik ben nooit in iemands kont gegaan. Ik leef als Blanca, dingen die ik zie zijn meestal schokkend, pa. Zoveel haters, man, ik zweer de hele hoer is vol. Zijn mijn nigger, ik wil geen fuck niggers om een funeral. Begraan me voor die trip met de nieuwste kicks. Mijn juwelen, al die shit, zodat ze zien mijn life was beautiful. Ik was mijn dag op Bert, ging stelen voor bedragen gek. Een dubbel is een TikTok, ik voel me commissaris Rex. Money on my mind, ik denk eraan wanneer ik daar mijn seks En ik denk eraan wanneer ik eet en voor ik slaap checks. Ik ben steeds op zoek. Hou die rondjes in de wijk en dan maak me moe. Zit je even in de zit, dan krijg je geen bezoek. Vriend maar jongen, die zit op, daar in de groep. Jee yeah, yeah. ik ben nog steeds op zoek. Hou die rondjes in de wijk en dan maak me moe. Zit de sheet, krijg je geen hey, jongen, die zit al hey, yeah, yeah. Je weet al waar ik ga voor, worteltaartjes cappuccinos, yeah. Smak wat los, kleine spakeling, flesje pellegrino Blijf rondjes rijden, circuleren, weer langs Bino Houd de wereld aan mijn voeten, voel mijn scarf is Iedere yeah. yeah. dag dag zo'n koploper in die marathon yeah. Laat ons zo verzuimen, maak zo koud, ik gooi mijn jasje om Ik ja, ja, ja. ben een sterk, zie je hart, we zien dezelfde zon yeah. Dezelfde 24, dezelfde dag, maar niet dezelfde zon Roep die. die, drive by, big belly, nightlife, big shots. Laat de riegel van als de zon schijnt. Nightshows, no Mooi Ik Ben nog steeds op zoek als ik rondkijk, ik maak rondjes. Ik ben nog steeds op zoek, hou die rondjes in de wijk en dan maak me moe. Zit je even in de ziekte, krijg je geen bezoek. Prima me jongen die zit lag daar in de hoer. hey hey ik ben nog steeds op zoek, hou die rondjes in de wijk en dan maak me moe. Zit je even in de city, dan krijg je geen bezoek. Prima me jongen die zit lag daar in de hoek Yeah, yeah. Wat what, what, what, weet je van doppa pushen en breken van gram op onderwegen De telly gaat af, het is de zevende Kenny loopt de bedelen yeah. In de baan doof vijf niggas Playstation Zwaar specende Traps, niggas racen je, amnesia in de lucht op je, roken heesje En de Lennies blijven komen voor die fucking beestje Trap weed coke, nigga, als je boont je beestje Niggas zijn als koning in de trap, geen Keesje. Half jaartje in Chilla is een vacation. Junkies dansen in de trap, white sensation. Om in droga in de trap, heroïne oh, Asian. Wow. Dat is die China white laat de junkie man zweven. Welkom in de buurt. Papu, altijd negen, Het is rond half 7. Voor de deur staan vier mannen met een bivak en ze willen mannen racen. Ik ben nog steeds op zoek, ga die rondjes in de weg en dan maak Ja, ja, ja. Ik weet die zinkels, 3 die oortjes westen het leger. Belvelino, Ishamar, Julie en Jason. Domme jongens, schiet graag, hongerig beesten. Buffalo's, maar jongens van Zuid die de bewegen. Wil de westen, wanneer ze komen, het bezetene. Kogels ketsen, wanneer ze komen om te nemen. Uh. Ik ben nog steeds op zoek had die rondjes in de weg en dan maak me moe Zit je even in de zicht, dan krijg je geen bezoek Free my man, die zit fuckt op daar in de groep Yeah, yeah Ik ben nog steeds op zoek Hout die rondjes in de weg en dan maak me moe Zit je even in de zicht, dan krijg je geen bezoek Free my man, die zit fuckt op daar in de groep Yeah, yeah Ik ben nog steeds op zoek Op een weekend was het Boring Festival in Haarlem. En daar was deze Pien ook op te zien. Maar dan is het niet de Pien die wij hier op bezoek hebben gehad. Die is trouwens ook even voor een flitsbezoek hier in Nederland geweest. Voor een optreden bij de collega's van Haarlem 105. Maar dit is een andere Pien, Pien Breusma. En dat schrijf je weer met een Y en een N. En bovendien heeft ze wel degelijk wat met Haarlem. Want daar heeft ze haar opleiding gevolgd. Het Conservatorium van Haarlem, zo wordt het genoemd, maar het is van in Holland. En zij had afgelopen vrijdag, daar was ik bij, maar dan in de rol van redacteur voor 3 voor 12 Noord-Holland. Een optreden in het Frans Hals Museum in een museumzaal. Daar liet ze dan het werk horen van Beat Drama, dat is een album op vinyl, wat ze heeft uitgebracht. En ik uh, weet niet of uh, zij ook uh, dit uh, nummer heeft uh, laten horen. Volgens mij niet. Maar wel in de soundcheck. Dat heb ik wel dan uh, meegekregen. Dan hebben ze het uh, wel even laten horen. Um, daar staan dus uh, nummers op. Op uh, Beat Drama. Die je dus niet vindt. Op bijvoorbeeld Spotify. De streamingsdienst. Of de iTunes. Nee, je moet er echt uh, moeite voor doen. Om dat uh, materiaal te pakken te, te kunnen krijgen. Daarvoor hoorde je een CD in Dins. We ja, hadden ook een showcase uh, tijdens Noorderslag. Uh, we zijn bezig om daar even een interview uit uh, te halen. En dat is uh, dan uh, wat we hier bij uh, Alternative Vm sowieso laten horen. Dat is één kant uh, van het verhaal. En twee uh, wordt hier ook nog uh, gepubliceerd op de kanalen... 3 voor 12 Noord-Holland en de Zandvoortse Korant. Want uh, daar uh, is het eigenlijk allemaal om uh, te doen. Dus uh, we nemen drie in één. Maar dat heeft nog wel wat uh, voeten in de aarde. Dus... Uh, we zijn ermee bezig, maar dat uh, ziet er uh, denk ik wel uh, goed uit om dat op termijn nog uh, te laten horen. Want ja, tenslotte ze komen uit het antwoord. Um, over elektro gesproken. Um, we hebben hem afgelopen donderdag niet laten horen, maar nu wel. En dat is deze Tijmen molenaar. Maar ja, daar ga je geen potten mee breken. Dus hij heeft uh, zich Le Niveau genoemd. En dat uh, is het uh, materiaal waar hij het een en ander onderuit uh, brengt. En het doet mij denken aan Transix, living on video. Dan moet je maar eens even gaan zoeken op YouTube. Kom je hem tegen en daar doet dit nummer Let's Feel sterk aan denken. Zij een heel album uitgebracht. Uh, en dan heb ik het over Chablis. Uh, zijn, uh, ja, een popgezelschap uit Den Haag. Heroes and Vows heet het uh, album. En je hoorde in Bluebird's Garden. In Bluebeard's Garden. En dat uh, bracht de tijd op uh, zo'n uh, zes minuten voor zeven. Want uh, we zitten al zover. En als je de herhaling hoort uh, op donderdagavond, dan is het uh, zes voor Juist yes, de herhaling. Maar we draaien er nog één. En dat is Jasper Schalks en de ballad of Lisa Marie Montgomery. Die For hoort van een nieuws. Little children beating Lisa with whatever she could find. She killed her dog in front of Lisa's eyes. Lisa Marie Montgomery Her mother got a boyfriend Called Jack Kleiner He was more of a monster Than a man Abused the girl and. a We mourn A little mercy for cloth as mean old Kleiner He never missed a chance to raise some help her last child although her age was only 21 then he took her children away from her he made sure all she ever loved was gone Was fact or fiction or did she still see what was right or wrong she killed a woman and she took her baby said her brain was gravely damaged she suffered borderline depression ptsd but the jury had to satisfy its bloodthirst and the judge did firmly fill its needs